Een houten tol, die vloog over de keien. Het kleine joch, dat had toch zo'n plezier. Hoe kon hij weten van zo'n snelle auto? Met achter het stuur, een man bedwelmd door het bier. In een cafeetje zat een man zich vol te drinken Hij had zorgen en daar wilde hij vanaf En hij hoopte dat hij alles zou vergeten Maar in zijn hart was hij gewoon ontzettend laf Uren later kon hij bijna niet meer praten Hij had genoeg en wankend liep hij naar de deur De kastelein deed nog een poging hem te stoppen want een ongeluk was nu heel gauw gebeurd Een houten tol Die vloog over de keien Het kleine joch Dat had tot zo'n plezier Hoe kon hij weten van Zo'n snelle auto Met achter het stuur een man bedweld door het bier In zijn auto reed hij slingerend door de straten In een waas zag hij dat jochie maar te laat Pas op dat moment begreep hij wat zou komen Een lange celstraf want hij was een wegpiraat In de mum van tijd was daar ook de politie Het ventje leefde, dat was nog een geluk Maar van die tijd als zou hij nooit meer zoveel drinken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 een man met door soort